Uur. Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kan vanavond overal weer glad worden, daarvoor waarschuwt het KNMI. Deze ochtend was het al raak in het zuiden van het land. In de avond kan er ook landinwaarts een flinke sneeuwbui vallen. En voor de liefhebbers goed nieuws, een paar centimeter blijft waarschijnlijk liggen. Rijkswaterstaat heeft bijna 600 strooiwagens paraat om de gladheid te bestrijden... en waarschuwt automobilisten om hun rijgedrag aan te passen. In een flat in Vught, Brabant, is een explosie geweest in de keuken. Het lijkt op een gasexplosie, schrijft Omroep Brabant. Op de begane grond en de eerste verdieping liggen verschillende ramen eruit. Het aantal doden na de aardverschuivingen in het noorden van Colombia is opgelopen tot 33. Er zijn zeker 19 gewonden. De aardverschuivingen waren gisteren. Ze ontstonden na dagen van heel veel regen. Na een eerste aardverschuiving schelden zo'n 60 mensen die onderweg waren in een huis... Kort daarna stortte dat huis in. Onder de slachtoffers zijn veel vrouwen en kinderen, zijn een van de overlevenden. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met het zoeken naar mogelijke slachtoffers. In het spektakelstuk tussen Go Ahead Eagles en Ajax is afgelopen. Eindstand 2-3 voor Ajax. Een belangrijke overwinning voor de Amsterdammers, maar het ging alles behalve vanzelf. Go Ahead Eagles was de bovenliggende partij en had de meeste kansen. Beseft ook de aanvoerder Bas Kuipers bij ESPN. Het is, uh, ik denk, een prachtige wedstrijd voor het publiek, voor jullie. Alleen, uh, ja, het is voor ons natuurlijk heel, heel zuur dat jij uiteindelijk Nul punten hebt terwijl je zo goed speelt, zoveel kansen hebt en uh... Misschien wel jullie beste wedstrijd van het seizoen, zeg ik gewoon. Ja, misschien wel qua, qua hoe het er eraan toe gaat qua spektakel, maar ik vind 3 goals wel te veel. Dat is heel zonde. Met de winst verstevigt Ajax de vijfde plek. Go Ahead Eagles blijft zevende. En een klein kwartiertje geleden heeft Feyenoord in de Kuip afgedrapt tegen NEC. Daar staat het nog 0-0. Dan het weer, de trekken bijen over en dus kans op sneeuw. Het kan, uh, kan daardoor glad zijn. Het is 3 tot 6 graden. Ook morgen ze bijen met sneeuw, maar ook af en toe zon. Het is dan iets kouder dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. <totstuk>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 But it's too tight to mention Telling me she on a cover of GQ magazine. Right? Uh, Telling me she had to go, so I dropped her at the spot in my fault by four so I can't be late. The girl's taking up.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 Um... Go to bed with me.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 When I lose control TV The we are... La locomoción no puede, no puede fallar en este momento. Movimiento, movimiento en reacción, en una gota junto a otra troleaje, luego mares océanos, nunca una ley fue tan simple y clara Acción, reacción, repercusión, murmuros se unen por mangritos Juntos somos evolución Moving All the People Moving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 veel jullie zijn no strabo, in si lo pequeño sta la puerta, Si, aan lo simple anda la destreza. Volver al orike nooit retrocede, quítase si andar hacia el saber. One move mortally moving, no sé And the wall birdicum, but we come, come? whatever they what you want This is the life life best best Under your feet This is the life life best the friends I thought Myself a why And if there ain't Van Zantvoort op 106.9 Sorry I feel like I'm dying We couldn't even hide it and so I surrender.